Er zit meer fun en voordeel in de Full Hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Jaris en Jaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met 2000 euro extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn? Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota IGO Cross. Nu verkrijgbaar vanaf 23.750 euro. Check het op toyota.nl. Radio Veronica met het nieuws. Het is drie uur. Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De KLM vliegt vanavond naar het Midden-Oosten... om daar de eerste groep gestrande reizigers op te halen. Dat zijn minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Reizigers zitten al dagen vast door de oorlog in Iran. Ze worden opgepikt in Oman. In de regio zitten vermoedelijk duizenden Nederlanders... Door het grote datalek bij het telecombedrijf Odido... liggen ook de gegevens op straat van Haagse politici. Het gaat om zeker vier ministers, staatssecretarissen en kamerleden, meldt RTL. Er zitten ook mensen bij die bedreigd en beveiligd worden. Ze zijn er niet van tevoren over ingeseind door Odido en er flink van geschrokken. De politie is flink in verlegenheid gebracht... omdat agenten massaal in het dossier hebben gekeken... van de vermoorde Lisa van 17. De meesten deden dat zonder goede reden. Ze hadden namelijk niets met het onderzoek te maken. De politie heeft sorry gezegd tegen Lisas familie... en zegt dat de agenten een tik op de vingers krijgen. Er zijn meer details over hoe de Israëlische geheime dienst wist... waar de Iraanse geestelijke leider Ayatollah Khamenei zat. De Mossad volgde hem door verkeerscamera's te hacken... en ook werd gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie... schrijft de Financial Times. Khamenei werd zaterdag gedood bij een luchtaanval. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, met soms ook wat bewolking. Vanavond wordt het snel kouder... en vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 5 graden. En dan het verkeer. Er zijn op dit moment acht vertragingen... met een totale lengte van 18 kilometer. Ik noem even de paar die een beetje opvallen. Uh, dat is A2 Maarse-Oude Rijn tussen Maarse en de Leidse Rijntunnel... heb je 13 minuten vertraging. Op de A20 gouda Hof van Holland tussen Gouwen en Moordrecht... heb je 5 minuten vertraging, maar die loopt wel op. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond... heb je 8 minuten vertraging. Een gebruikte autokoper hoeft geen slagveld te zijn...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 Dan zeg je. Vertrouwd sinds 1999. Bij Basic Fit sport je nu vier weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog drie dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Trouwens sinds 1999. Ja, hoe moet ik hier nou thuis werken? Hè, wat zeg je? Ik versta je niet. Ik zei, hoe kan ik hier nou werken? Want het is alleen maar herrie op de straat. Dus vervang die ramen een keer. Oké. Okay. <hums> Klik over. nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik. Klaar. Eneko verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan de zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien?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 staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 maart... met een mega van 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. bewust 18+. Plus. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repaircafé.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 Figaro, Figaro, Figaro, maar mooie. Somebody to love van Queen. Die is aangevraagd door René Wijnhoven. Want daar zijn wij vandaag van. Wat zou je willen horen? Dit is de Bonanza, dit is jouw playlist. Geef maar door wat je wil horen. Wij zijn te vinden op de app van Radio Veronica. Enjoy yourself.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 Lijkt dat er zijn. De vijfde van Beethoven. Er zijn veel klassiekers op gebaseerd in bijna alle betekenissen. We hadden bijvoorbeeld de fifth exception. Oh ja. Wat de A+, enjoy yourself, what, deze jongen. Tick, and when I get you alone. En dat was dan weer gebaseerd op een sammeltje van de versie van Walter Murphy. Die in, verder, de Nine Fever's heb je daarop gedanst? Heel de heupen die van links naar rechts ja. Ja. Nou, Oud was ik acht. Ja. Kleine heupjes, zeg ik. Ja. Walter Murphy, is uhm, een soort bonusheld geworden. Want ik denk dat het dezelfde Walter Murphy is... die voor de muziek verantwoordelijk is. Bijna alles in Family Guy. Oh, te gek. Ik <sgocken> denk tenminste dat het dezelfde Walter Murphy is. Uh, nou ja, goed. Uh, de VIP op Beethoven dus. Ondertussen uh, zijn er nog een paar uh, dingetjes binnengekomen... uit uh, de categorie vragen en antwoorden. Um, en ik vertel je, dat vind misschien ook wel leuk om te weten... als je zo meteen nog een liedje van Duran Duran hoort. Uh, Duran Duran Duran Duran Duran Duran Duran Duran. Duran, Duran, Duran, Duran, Duran, Duran, Duran. En je zou daar met je vriendenclub naartoe willen, dan moet je je melden via de app van Radio Veronica. Want we mogen kaartjes weggeven voor op Svoorpark Live in Tilburg. En dat is op 22 juli aanstaande. Maar nogmaals, pas als je Barbarella zelf, Duran Duran hoort, Chris Stapleton en Dua Lipa samen. Make each other feel And as for why we've been apart Perhaps we needed time to listen to our hearts Now here I am en Dua Lipa, think I'm in love with you, is aangevraagd door Frank. Goedemiddag, Rob en Caroline. Ik probeer het nog maar een keertje. Kunnen jullie dit draaien? Dank, dank, dank, dank. Ik ben zo blij dat jullie het gedraaid hebben. Dit blijft geweldig. Twee apps voor de pres van één. En je hebt gelijk ook, Het is een van onze meest aangevraagde ronde. Die zegt dat voetbalcommentaar, hoe herkenbaar... Ja. Ik ben wel blij dat het zo is, want ik schaamde me wel een beetje voor om het te vertellen ook. Voor de mensen die net niet geluisterd hebben, dat je, dat je dan als je hier rondloopt en dan voetbalgod in je ogen bent. En dat je en de commentator bent, die zegt, uh, er zeven man voorbij en niet normaal, acht man, negen man. Kijk hem gaan, kijk hem scoren. Dus sinds Johan Cruijff niet meer gezien, kijk dat lopje over die keeper. En dat is dan ook nog los van de commentator, dat je dan ook nog heel trots en dan ook nog het publiek nadoet. Ik dacht dat ik daarin iets te ver zou gaan, maar Ron zegt nee, want het is volstrekt herkenbaar, heb ik ook gedaan, ja. Ernst, uh, ja, die mockery-versie van Bohemian Rhapsody, die, die net zong, die zag ik voorbij komen op Insta, die is geweldig. Ja, Pavarotti Je Libado, het is, uh, ja. het is een, een soort documentaire over, ja, is het AI? Ik denk het wel zeggen. Het is AI, het is AI. Ik heb hem erbij gezocht, zal ik ja. een heel klein stukje laten horen, ik weet niet of het lukt. Ja, maar het is razend knap, het is een soort mini-documentaire, zogenaamd over Bohemian Rhapsody, ja. maar dan is het, uh, de, weet ik veel, Pavarotti, Je Libado in plaats ja, en het, het is Zo'n ontzettend leuk filmpje. Het is 30 ah. seconden, maar. Je hebt er een stukje van? Ja, we, kijk of. De... Ja. Het was simply majestic. Possibly the greatest song in human history. And that was the problem. Yeah, ja. it was too epic for its time. It was terrifying. It was genius. This is the story of Crown, the band behind oh ja, Crown. Ja, ja Galileo fantasy. fantasy. Galileo Fantasy. <laughs> ja, het is zo ontzettend goed gedaan. Dan laat het maar AI zijn, maar dit is dan wel een soort nieuwe kunstvorm, toch? Ja. Is goed, ja, ja. Overigens, uh, ondertussen heeft uh, Chris Stapleton uh, naast Dua Lipa nog een paar uh, mensen gevonden waar die muziek mee wil maken. En uh, moet ik, ik moet zeggen, is het is er ook wel weer vrij. Oh. Het is uh, met, uh, Yo, met de banjo's. Mumford and Sons. Zal ik een klein stukje van uh, laten horen? Misschien wel helemaal. Hij is vrij, hoor. Heel. Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved. For too long. Here's my credit card and keys. The reason I won't find peace here's a song I should not complete for too long. Well, here's my pride, and here's my shame. Here's a trophy that bears my name. Here's my aim, here's my address and the ones I blame While you're sitting, taking names, I just want to belong Here's my lonely serenade, here's a gun and here's a blade Here's a picture that I saved before you were gone And here's my pride here's my Er is dus helemaal niks mis mee. Eén keer met Dualipa. En dit is uh, nieuw materiaal samen met Manford Sons. nummer heet Heer is even door. Hij wil niemand aangevraagd. Yeah. Schandelijk. En jij liet hem ook zelf horen. <laughs> ja, dat <laughs> bedoelde ik om een klein stukje te laten horen. Omdat we net die andere Chris Stapleton hadden. Maar ik denk hij is mooi genoeg. Ik laat hem gewoon horen. Atilda zegt nog: heerlijk. Twee keer in de woord Chris Stapleton. Mag vaker. Talks. Dirty Cash. Dirty, dirty, talk, talk. Nou, dat brengt mij bijna bij de vraag van Wouter Frank van gisteren. Oh ja, wat was die ook alweer? De, vra de, de vraag was: welke eigenschap van je collega zou je graag willen hebben? Ja. Nou ja, bij mij komt bij jou dan Dirty Cash bovendrijven. drijven... <laughs> Want jij bent al heel lang financieel onafhankelijk. Maar dat is geen eigenschap, hè? Jawel, want dat komt omdat jij, als, laten we zeggen, iemand een keer 12,95 euro van jou krijgt. Ja. Dat je meteen een tikje stuurt. Nee, daar komt dat niet door. Nee. Je, je zegt het nee. anders wel. Want het kleine zorgt ervoor. En je bent natuurlijk er bewust mee bezig. Dus dat is dan ja. de eigenschap die ik graag zou willen hebben. Ja. Dat ik er ietsje bewuster mee bezig was geweest in mijn leven. Ja. He, dan uh, had nou, ik een beetje kunnen nog. sparen. Had ik een beetje pensioenplan uh, gehad. Ja, ja. Ik deel dat met jou. Ja, voor jou. Voor mij. Ja. Ja. En er zijn wel een paar mensen in de tussentijd die me hebben opgelicht. Omdat ik uh, totaal niet heb opgelet. En um, dat ik een mazzel ik, dat ik een leuk beroep heb, ja. anders had ik met pensioen moeten kunnen. Ja, al lang. Ja. Dus als dat, dus een eigenschap, uh, je hebt ook al heel lang, we kennen elkaar ook al een heel tijdje, je hebt zo vaak tegen me gezegd, hé hey Rob, moet je niet een beetje, en dat kwam zijn weer de een, een of andere oplichter, die zei, ja, hey, ik kunnen we niet als een leuk hobbyproject Dus natuurlijk, en dan op zich was ik weer, ja. Dan ging hij er weer met het kastgeld vandoor. En dan moet je er niet zaak van maken. En dan heb je al veel gedoe. Ja. Dus nou, dat zou ik dan willen hebben. En is er überhaupt nog iets wat je ook van mij zou willen? Zeker, zeker. Ik zou heel <lacht> graag jouw late gevoel voor urgentie willen hebben. <lacht> He, dat je nog heel lang denkt. Oh, dat komt nog wel. <lacht> en dat ik dan al zeg. Rob, zou je niet. Uh, dat komt nog ja, wel. Ja. En dat is ergens ja. ook heel relaxed. Ja. Want ik heb om heel veel dingen druk gemaakt. Die achteraf en niet Ja, precies. laatgevoel voor urgentie betekent ook... dat helemaal aan het einde van de rit... er pas duidelijk wordt hoe belangrijk zaken zijn. Ja. En dan mis je ook wel eens wat. <lacht> maar zwaa. Voilà. Yvonne de van, deze is voor jou... de beste van Brian Adams. One to you. de eerste, de beste eerste hit van Brian Adams. Ja. De, ik vind het nog steeds de, Is het? Ja. I'm Gonna Run To You wordt ook nog even bevestigd door Frank. Nagekomen. Ja, we gekomen weer. Dank Frank. Ik heb veel nagekomen berichten. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ja. Nou, en iedereen is heel enthousiast over Chris Stapleton en Mumford en Sons. Dus ja, uh, goed dat je hem even gedraaid hebt. Ook al dat je, had je hem al gedraaid Chris Stapleton. Alida zegt dus, wauw, twee keer Chris Stapleton. Daar mm. zei oh. Alida. Oh, oh, oh, oh. En uh, Stef die zegt, hé, hey, de nieuwe Chris en Mumford, die is goed hè? Ja. René zegt ook, heerlijk nu, maar die stemmen passen ook perfect. Ik heb hem al grijs gedraaid. Ja. En Peter die zegt, lekker, twee keer de nietsmachine. Moet ik even over nadenken. Stapel. Stapleton. Chris Stapleton, precies. En sorry, die zegt, best erop. Ik heb de dinsdag 24 februari hier al over... en ik vroeg of je hem wilde draaien. Een beetje jammer. Sorry. soms heeft iets een beetje tijd nodig. Ja, zo so, Ik zeg ook even Solly. Sorry. Oh, verkeer. Oh. oh, verkeer. Ja, voor de fans, de grote fanclub van uh, Seeds... Uh, moet je een beetje zorgen maken. Hij is ziek, maar een beetje ja. zorgen. Niks, ik ben verwachten dat hij... Overmorgen wel weer hier. Zoals... Ja, dat ja. hoop ik toch wel. Ja, ja, ja. Het verkeer. Er zijn in totaal 23 vertragingen. Met een totale lengte van 79 kilometer. Ik doe ze even langer dan een kwartier. Uh, de eerste is A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Grijshoort en Waterberg. Zij 17 minuten in de file. Uh, de A20 Gouda Hoek van Holland. Zij tussen Gouwen en Nieuwekerk. Van de aan de IJssel. 35 minuten in de file. Komt door een ongeval. Uh, A20 Hoek van Holland Gouda. Tussen Prins Alexander en Moordrecht. Zij 17 minuten in de file. Dat zijn kijkers en um, A50 Os Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen, 26 minuten. De laatste, Breda Tilburg A58 tussen Tilburg Reeshof en Tilburg Centrum Oost, 15 minuten door een vrachtwagen met pech. We hebben het weer niet doorgereden in de Reeshof. Hey. Ja. Het feest kan weer beginnen Laat je zelf lekker gaan Een hele, een hele, een hele goede middag. middag Niet zo een hele, En de solo vandaag is voor Gabi Een hele Hele hele goeiemiddag. middag, schitterend. Oh, ja, past ook zo goed bij het stemmenarsenaal van de koers. Oh nooit. Zal ik even mee applaudisseren? Ja. Zoals jullie inmiddels weten, ik kan ook publiek nadoen, dus ga ik. Chorus Radio. 06 en 05. 05. Tussen vijf luisteraars en Radio Virol. Ja. If you to A-Kill Duran. Duran, uh, Leida is, uh, is nog blij hier met de course. Martin zegt super bedankt. Cora, heren. Op 11 februari je nummer van de course aangevraagd. Je moet inderdaad even geduld <laughs> hebben. Cora snapt het. Okay. Soms loopt het gewoon even anders: <laughs> de course. Goed, Durand Ran, 22 juni op Spoorpark live in Tilburg. Je mag er met de vriendenclub heen. Uh, als je Durand Duran hoorde, dan mocht je je in verbinding stellen met ons. Ja, zat mensen gedaan. Dan gaan we even live bellen. Oh, als je nu je telefoon gaat opnemen. opnemen, opnemen, opnemen. Wij zijn het. Onbekend nummer, Geef niet. Oh. Hallo. Met wie heb ik het genoegen? met Inus. Ines, hallo, met de klantenservice van Odido. Ja, ik spijt ophangen, dankjewel. Nee, nee, nee, niet op met Veronica. Hallo, Ines. Oh, nee, wat hebben we gedaan? Ze heeft echt opgehangen. Oh, wat erg. Bel terug, bel terug. Wow, die neemt niet meer op de deur. Odido, die neemt niet meer op. Oh, shit, Oh, nog één keer. Ik zal heel snel zeggen, Radio Veronica. Oh, nee. Oh, nee. Wat hebben we gedaan? De dag. Oh, Dit is de voicemail oh. van 0640... Eh, ja, <laughs> uh, We moeten er nog een keer bellen. Ik kan Ach, er niet waar zijn. Nee, nee, dat is waar. Oh. Met... <laughs> Ik heb een stomme grap ook. Carlo Masereo die zegt... Goedemiddag, Caroline Rob. Ik hoor je elke middag wel een keer disco roepen. Mag ik uit het platenbakje disco? De flirts en passion aanvragen. Die hoor je echt nooit meer op de radio. Zullen we doen? Bovendien hadden zij altijd de juiste rokjes aan, de flirts. Die dingen voor divine. Ja, dat is ook zo leuk. De ja. flirt en passion. Um, oh ja, Inus, niet ophangen. Gefeliciteerd. Nee, ik had niet ophalen. Gefeliciteerd. Gefeliciteet. Gefeliciteerd in gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Maar wat? heb je nu eigenlijk gewonnen. We hebben vijf tickets voor Duran en 22 juni, spoorpark live in Tilburg. Je mag er dus heen met een nou, best wel uitgebreide vriendenclub. Nou, dat lijkt me echt leuk. Ja, hè? dat is toch eens een klantenservice. Hé, hey, lekker cordaan was hoor. Ja, ja dat was wel. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. We hebben een hartslag van 180, maar prima. Ja, ja prima, ja, ja. We wensen jullie ja, veel plezier. In de, en sorry voor het uh, bijna slechte grap. Ja, ja maar...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 Somewhere Only voor Joris Pietersson. Karaoke, karaoke, karaoke zingt een lied. Karaoke, karaoke, maar smaak heeft ze niet. Zeker wel. Peter van der Parel, ja. die heeft ons nu een uurtje of twee horen praten over Epic Elvis. Ja. Hij zegt ik wil Epic Elvis ook horen. Ja, en dat weet ik, want hij wil Burning Love, hè. Die zag ik voorbij komen. Ik denk, die wil ik. Ja, die staat ook zo prominent in die film. Zo oh, ja? ongelooflijk lekkere uitvoering. Zowel de repetitie als het optreden zelf. Wel de Brussels. Ook de repetitie. We hebben play een nieuwe song nou. Met al zijn muzikanten. Zo ontzettend leuk om naar te kijken. Burning Love, Elbert Presley, Pieter van de Pile. We hebben nog een vraag aan Wout en Frank. Ja. En iedereen die toevallig aanschuift: Penthouse, Playboy of Kijk? De jonge onderzoeken. Eh, uh, te Kijk. <laughs> Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-line. Get ready for greatness. Veronica. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What the game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Stealing. Those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met hero fine Stephen, Donald Finn and Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie van een woensdag alleen op Prime Video.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 Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot 837 euro inrouwvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. Slash snelpakkers. Anders schrijf je mis.